12 uur. Het NOS-journaal. Nisola Thomassen.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 Het waterpeil in de Maas en de Rijn wordt nauwlettend in de gaten gehouden... door de hulpdiensten, de waterschappen en Rijkswaterstaat. En waar nodig worden maatregelen genomen. Zo is uit voorzorg de Waalkade in Nijmegen gesloten. Alle auto's die daar nog geparkeerd stonden worden, zijn weggesleept. De waterhoogte in de Maas in Limburg blijft stabiel. Het hoge water heeft inmiddels Roermond bereikt. Rijn Dupont van het waterschap Peel en Maasvallei. Meneer Dupont, goeiemiddag. Levert dat water in Roermond problemen op? Nee, wij hebben op het ogenblik alles onder controle. Wij kunnen rustig uh, de maatregelen die wij moeten treffen uitrollen. Maar er staan wel een paar straten en velden onder water, begreep ik. Dat klopt, dat is een, een, een buurschap in Romons, Het buurschap de Weert. is trouwens het uh, werkgebied van onze uh, collega waterschap uh, Roeren-Overmaas. Maar dat is een buurschap waar uh, tot uh, twee keer toe per jaar uh, de, de water vrij hoog komt en wat, uh, wat wegen onder water komen te staan.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 En daar denken we in de loop van de dag, er morgen vroeg mee klaar te zijn. Zodat ook dat gebied tot en met het noorden van de provincie. tegen een uh, hoogwatergolf beschermd is. Ja, wat voor maatregelen denkt u dan aan? Uh, Waar u dan aan moet denken is dat wij uh, coupures uh, dichtzetten. Dat, uh, dat wegen afgesloten worden. Uh, wat, wat, wat, sorry dat ik u onderbreek, maar wat zijn coupures? Een, een coupure is dat een, uh, ergens een, een dijk. En in die dijk is, is, is een opening. En die opening die wordt met uh, schot afgezet. Dat heet, dat heet een coupure. Okay, ja. Dus dat, dat wordt gedaan ja. en wegen worden afgesloten? Wegen worden afgesloten als dat gevaar oplevert. Demontabele wanden worden geplaatst daar waar dat nodig is. Uh, pompen worden in stelling gebracht uh, zodat wij daar waar nodig is water weg kunnen pompen. Dus alle maatregelen die wij kunnen treffen en moeten treffen, volgens ons draaiboek, die, die treffen wij. En die hebben wij morgen vroeg allemaal getroffen. En um, voor de komende week wordt weer veel regen verwacht. Maakt dat dan nog uit? Nou, dat uh, inderdaad dat maakt in die zin wel uit dat de golf die nu uh, al een dag of anderhalf in, in het zuiden van de provincie is en die deze kant opkomt, denken wij dat wij nog wel de hele week last van hoogwater zullen houden. Rijn Dupont van het Waterschap Peel en Maasvallei. Dank u wel.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 In de Amerikaanse staat Arizona vechten de slachtoffers van het bloedbad in Tucson voor hun leven. Onder hen het congreslid Gabriella Giffords van de Democraten. De politie probeert intussen de toedracht van de schietpartij te achterhalen. De vermoedelijke schutter is aangehouden, maar de politie zoekt nog naar iemand anders die met de zaak te maken zou hebben. Een verslag van correspondent Ron Linker. Artsen zijn voorzichtig optimistisch over de overlevingskansen van Giffords. Sommige lokale nieuwsstations melden dat ze bij kennis zou zijn.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 En de zorgen van haar eigen. Dat is de essentie van wat onze democratie is. Dat is waarom dit meer dan een tragedie is voor de mensen. Het is een tragedie voor Arizona en een tragedie voor ons land. Een tragedie voor het hele land, zei Obama, niet alleen voor Arizona. Daar probeert de politie de toedracht van de schietpartij te achterhalen. En Sheriff dupnick is er niet van overtuigd dat de schutter alleen handelde. We're not convinced that he acted alone. There's some reason to believe that he came to this location uh, with another individual, uh, and there's reason to believe that the other individual in some way be involved. Mogelijke betrokkenheid van een andere persoon die nog voortvluchtig is. Een ooggetuige herinnert zich hoe hij vlak voor het schietincident een man, niet de schutter, zag wegsprinten. You know, um, uh, Iemand rende weg van het winkelcentrum en de politie is mogelijk op zoek naar die persoon. Groot vraagteken blijft het motief van de dader.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 bigotry that goes in this is getting to be outrageous. Arizona, I think has become sort We have become the mecca prejudice and bigotry. Arizona, het mekka, het middelpunt van politieke onverdraagzaamheid. Onderzoek moet uitwijzen wat het motief is geweest van de schutter. In Washington heeft voorzitter Boehner van het Huis van Afgevaardigden... besloten alle vergaderingen gedurende een week af te gelasten. Dat betekent dat een stemming over het terugdraaien van Obama's zorgwet is uitgesteld. Dit is het NOS-journaal, met Isola Thomasen. De zuid soedanese mogen vandaag, vanaf vandaag in een referendum stemmen... over de eigen onafhankelijkheid. Vanochtend vroeg gingen de stemlokalen open... Correspondent Koert Lindijer is in Soedan. Koert, is het al druk? Nou, laat ik bij gisteravond beginnen. Want gisteravond stonden. Uh, mensen al bij stembureaus. Uh, ze hebben daar geslapen en ze hebben feest gevierd. Overal in Juba, de hoofdstad, ook hier in Malakau... was het feest. Uit alle windrichtingen hoorde je muziek, hoorde je gedubbel. Dus al voordat de stembureaus open waren... waren mensen aanwezig bij die stembureaus. Vanaf vanochtend stonden ze gedisciplineerd in de rij. Sommige mensen met wat glazige ogen, maar toch. En uh, hier in Malakau, waar ik ben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 Frankrijk roept zijn burgers op om de West-Afrikaanse landen... Niger, Mali, Mali en Mauritanië te mijden. Aanleiding is de moord op twee Fransen die vrijdag in Niger werden ontvoerd. Een onbekend aantal mannen kidnapte de twee uit een restaurant... in de hoofdstad Niamey. Direct daarop begonnen de Nigerese autoriteiten een grote zoekactie... naar de kidnappers en hun slachtoffers. Gisterochtend ontdekte een speciale politieeenheid... de ontvoerders in een plaats ten oosten van de hoofdstad... niet ver van de grens met Mali. De agenten openden het vuur op de kidnappers... Maar staakten het vuur uit angst de Franse gijzelaars te raken. Korte tijd later werden de lijken van de twee Fransen gevonden. Ze zijn hoogstwaarschijnlijk door hun ontvoerders doodgeschoten.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 Museum Het Scription in Tilburg is vandaag voor het laatst geopend. Iedereen kan gratis naar binnen. Het museum sluit de deuren omdat de gemeente per 1 januari de subsidie van ruim 2 ton heeft stopgezet. Alle 12 medewerkers staan op 1 maart op straat. De komende weken gaan ze de tentoonstellingen afbouwen en de collectie inpakken. Volgens directeur Otten van Het Scription is het niet de bedoeling dat de collectie wordt opgedeeld. Dat is nat dan uh, met een museumcollectie. Uh, er worden natuurlijk wel kleine objecten, of uh, ook grote, maar een aantal objecten wordt wel aan andere musea aangeboden. Maar dat is natuurlijk heel erg kort dag en ook andere musea hebben geen depotruimtes over, dus daar, daar verwachten we niet zo heel veel van. Het Scription heeft 22 jaar bestaan en laat de geschiedenis zien van het schrift en het schrijven. Met in de collectie bijvoorbeeld vulpennen, tekstverwerkers en drukpersen. Mocht u er nog naartoe willen, de deuren gaan definitief dicht om 5 uur vanmiddag. De laatste dag van de Europese kampioenschappen allround in Colalbo. De vrouwen zijn net begonnen aan de eerste afstand van vandaag, de 1500 meter. Zoals Jan Timmerman. Hoe zijn de omstandigheden vandaag? Uh, die zijn best redelijk goed, want de zon is een beetje gaan schijnen. Probeert door de bewolking ook nu weer heen te komen. En dat lukt aardig. Het is in ieder geval droog. En dat is het, eigenlijk, het hele toernooi gebleven. En de verwachting is dat dat de rest van de dag ook wel zo blijft. En dat is in ieder geval fijn. De tijden op de 1500 meter vallen nog niet echt super mee... De snelste tijd staat op naam van Jekaterina Sjikova in 2 minuten 4 seconden en 40 honderdste van een seconde. En dat is een dame, Rusin die onderuit ging gisteren op de 500 meter... en daardoor haar toernooi al naar de vaantjes zag gaan. We zien haar waarschijnlijk ook niet meer terug op de 5 kilometer. Er komt wel een extra dwel, dadelijk naar zes ritten. Dat betekent dat we de Nederlandse dames... Valkenburg, Voorhuis, Leenstra en Wust en natuurlijk de topfavoriete Martina Sablikova... die aan de leiding gaat naar de eerste dag. Allemaal na die dwel in actie zien Sablikova straks. Tegen Wust in een rechtstreeks duel. Daarna gaan we het toernooi beslissen bij de mannen. Op de 10 kilometer, Enrico Fabris doet daar niet meer mee vanwege een rugblessure. Maar het gaat er vooral tussen Skobref, Blokhuizen, de Norbukkoe en Koenverweij. De verschillen zijn klein. Nummers 1 en 2 bijvoorbeeld, Skobref en Blokhuizen staan maar 48 honderdste van een seconde uit elkaar. Robin Söderling heeft het tennistoernooi van Brisbane gewonnen. In de finale versloeg hij Andy Roddick in twee sets. Verliezend finalist Roddick heeft tijdens het toernooi ruim 10.000 dollar bij elkaar geslagen... voor de slachtoffers van de overstromingen in de Australische deelstaat Queensland. Hij had beloofd om voor elke ace die hij zou slaan 100 dollar te doneren. Hij sloeg er in totaal 54 en heeft na afloop het bedrag verdubbeld. Brisbane, waar het toernooi werd gespeeld, is de hoofdstad van Queensland. Ibrahim Afelay heeft zijn eerste minuten gemaakt voor Barcelona in de competitie. In de uitwedstrijd bij Deportivo La Coruña mocht de oud -PSV er acht minuten voor tijd invallen. Barcelona won de wedstrijd eenvoudig met 4-0. landskampioen heeft tot nog toe alle uitwedstrijden dit seizoen gewonnen... en staat bovenaan met vijf punten voorsprong op Real, maar ook een wedstrijd meer gespeeld. Hoofdpunten van het nieuws. Langs Maas en Rijn worden maatregelen genomen om het hoge water in goede banen te leiden. Het plan voor een nieuwe missie naar Afghanistan stuit volgens een peiling op veel weerstand bij de achterban van alle partijen. En schrijver Remco Kampert krijgt de gouden ganzenveer. NOS, NOS, NOS Langs de lijn. Met Tom van Hek. Goedemiddag, het is kwart over twaalf. We zijn er wat eerder dan normaal. En dat natuurlijk allemaal in verband met het EK schaats. U hoorde het net al, de derde en laatste dag van het EK Allround in Colalbo. Andere sport is hier ook nog, ja hoor. De Nationale Kampioenschappen Veldrijden zijn vanmiddag om half twee de vrouwen. En om drie uur de mannen in sint michielsgestel Maar we gaan eerst weer even terug naar Colalbo. Waar Gio Lippen en Sebastian Timmerman voor onze toernooi volgen. 1500 meter vrouwen. En straks gaan we eerst dweilen, vertelde die ja, Sebastian? Na zes ritten inderdaad. En uh, je hoort de bel op de achtergrond voor uh, de vijfde rit. Duitse onderrondje, Jennifer bij en Isabel Ost. Ze moeten er nog voor gaan rijden. Er staat uh, nog wel het een en ander op het spel voor de Duitse dames. Want ze moeten bij de top 14 komen in het algemeen klassement. In ieder geval één van die Duitse dames. Anders dan gaan we helemaal geen Duitse vrouw tegenkomen op het wereldkampioenschap. Later dit seizoen, uh, volgende maand in Calgary. En dat had je toch een paar jaar geleden niet uh, durven denken. De rit gaat gewonnen worden. In ieder geval door Isabel Ost. En dat is eigenlijk geen goed teken. Want Baye staat er beter voor in het algemeen klassement. Ost doet het in 58 De tweede tijd tot nu toe. 2.07.01. De eindtijd voor die Jennifer Baye. Die nu in de wachtkamer moet gaan zitten. Of dit goed genoeg is om strakjes in ieder geval bij die top 14 te staan. In het algemeen klassement. Dat weten we dus allemaal. Als bijvoorbeeld Sablikova en Wüst hebben gereden straks in de laatste rit. De omstandigheden doen een heel klein beetje terugdenken... In... Inmiddels aan vier jaar geleden, aan 2007... toen we hier het Europees Kampioenschap in prachtig weer reden... met volle bakzon. Eindelijk, na een aantal dagen met bewolking, maar wel droog weer... zien we de zon een heel klein beetje tussen de wolken door. En zo dus nu en dan kunnen we ook uh, genieten van het prachtige uitzicht... van uh, noord, de bergen van Noord-Italië, Gio. Ja, want we kijken inderdaad uh, pal op de Dolomieten. Als de wolken er tenminste niet voor hangen... op dit moment weer een uh, enorme wolkenpartij... Voordat massief dat hier rechts van ons te zien is. Prachtig plaatje is het wel. Maar hier schijnt op dit moment toch heel even weer de zon. En dan voelde het ineens weer een beetje lenteachtig aan. Eh, toch altijd prachtig. Laten we maar houden op twee seizoenen op één dag. Winter en lente op één dag. We kijken naar de laatste rit voor de dweil. De rit tussen Anna Rokita, de Oostenrijkse, en Natalia Servonka. Dat is een Poolse. Die doen het allebei nou, redelijk in het klassement. Niet meer dan dat. Maar we hadden ook niet meer verwacht. Want... Wonka die staat 14e en Rokita staat 13e. Niet echt van die uitschieters hier op dit Europees kampioenschap. Ze zijn inmiddels begonnen aan hun 1500 meter. En dan zien we daar de Poolse met een lichte voorsprong op Rokita afkomen op de eerste passage, de passage van de 200 meter. Daar komt 300. Uh, 300 meter, uit. ja. Komt Czerwonka door in 2774. En daarmee is ze al een seconde langzamer dan Yekaterina Shikova was. Die in de eerste rit in haar eentje moest rijden. En tot een tijd kwam van 2.04. Shikova die gisteren onderuit ging op de 500 meter. En daarmee haar toernooi verprutste. En ook weet dat zij klaar zal zijn. Want de 3 kilometer was ook bij lange na niet goed genoeg. Om nog een aanmerking te komen voor deelname aan de 5 kilometer. 700 meter heeft de pols er inmiddels op zitten. Maar ze is nog steeds langzamer dan die tussentijden van Shikova. Ja, 31.2 voor Cervon. Het... In de ronde net onder de minuut komt ze daardoor op die passage van de 700 meter. Rokita die heeft een nog langzamer rondje. 32-4. Die heeft het uh, moeilijk. En dan moet die Polsen toch doortrekken. De arm blijft los. De rechterarm blijft meezwaaien daar uh, op het rechterend. Nu komt ze dan in die bocht. Probeert ze een beetje uit te versnellen. Maar het ziet er allemaal niet echt machtig uit wat deze Polsen laat zien. En je ziet het ook aan de slag. De slag is gewoon wat kort. Het heeft misschien wel weer te maken met het ijs. Gisteren veel over te doen geweest. Het ijs laat uh, nu ook. Ook weer behoorlijk wit uit. Zit veel vocht in de lucht. Het is een graad of 5 boven nul. Wat dat betreft denk ik wel een juiste beslissing om inderdaad na die zes ritten te gaan dweilen. Terwijl uh, Rokita uh, nu behoorlijk moet inhouden. Omdat uh, de buitenbaan nou eenmaal voordeel heeft voorrang. Heeft Natalia Tserbonka kruist dus voor de Oostenrijkse langs. Maar de uh, gang is er wel behoorlijk uit ook bij de Polsen Want uh, ondanks die lastige kruising ging Rokita nog wel aardig mee aan het einde van de kruising. Maar u hoort het ook al aan de toonhoogte in onze stemmen. Dit is niet een rit waar we over ...over een aantal jaar nog met veel vreugde en plezier aan terug zullen denken. Ze komen ook niet in de buurt van de tijd van Chikova en Rokita. Wint zelfs uiteindelijk nog de rit, maar dat doet ze in 2 minuten 9 seconden en 82 honderdsten. 2, uh, 2 minuten 10 en 400ste voor Chervonka. Geen, absoluut geen toptijden. Dus het eerste blok van zes ritten zit erop. Schikova dus aan de leiding met die 2,0440 Daarachter Isabel Ost en de Poolse Domanska nadert wel. Dan komt dat algemeen klassement bij de vrouwen weer uh, om de hoek kijken. En hoe. Diana Valkenburg is de eerste Nederlandse die we in actie strakjes gaan zien. In de tiende rit tegen Lobisheva. Valkenburg zesde na de eerste dag. Kan misschien Lobisheva wel voorbij. Alhoewel Lobisheva altijd wel goed is op de 1500 meter. Dan Jorien Voorhuis in de voorlaatste rit tegen Marit Leenstra. Voorhuis vierde na de eerste dag. Leenstra staat op de derde plaats, op iets meer dan twee seconden van Sablikova... die onbedreigd op weg lijkt naar een nieuwe Europese titel. Want ze heeft ook nog eens 1 seconde en 56 honderdste voorsprong... op Irene Wüst. En de Olympisch kampioene Irene Wüst neemt het dus op... tegen die regerend Europees en wereldkampioen allround... Martina Sablikova in de laatste rit. En Wüst zei het al, het moet de dood of de gladiolen worden... want ze moet hier tijd gaan pakken met het oog op die vijf kilometer. Maar als je dan ook nog eens in oogenschouw neemt... dat het later vanmiddag de eerste vijf kilometer... van dit seizoen wordt van Irene Wüst zijn de kaarten absoluut in het voordeel van Sablikova. Dat is alles dadelijk in dat tweede blok. De dwel ongeveer duurt dat een kwartier en daarna gaan we dus die 1500 meter bij de vrouwen afmaken. En wij gaan in de studio uh, verder dit toernooi beschouwen... en de hele middag bij ons. En daar zijn we bij de heilm. Henk Gemser, goedemiddag. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Leven lang schaatsen, zeggen we dan maar even. Op oh. allerlei manieren um, uh, aan die toernooien verbonden geweest... aan kernploegen, olympisch, op uh, alle manieren... en nu in de rust van de studio hier. En tegenwoordig, heel even kort, want uh, jij assisteert boogschutters. Hè? Dat is even iets heel anders. Wat, wat doe je daar? Ja, ik... Uh... Zo dat dan heet. Ik ben technisch directeur, met name in het segment van de topsport... bij het uh, uh, boogschieten. Ik, uh, ik volg in die zin Peter Nieuwenhuis op. En omdat uh, de serieuze kwaliteit is op weg naar Londen 2012 ben ik vanuit noc -NSF gevraagd... Om, uh, om daar op een gegeven moment toch uh, te assisteren en te ondersteunen. En, en dan vragen mensen van buitenaf zich af... wat is iets heel anders dan schaatsen. Uh, in die zin zit jij dan meer aan de mentale proceskant... en, en programma's mee? Hoe moet, want je, je gaat ze niet uitleggen hoe ze moeten schieten, neem ik aan. Dat, uh, dat is het <lacht> laatste wat ik zou doen. <lacht> ik denk daar niet eens aan. Hè. Nee, het is, uh, dat, uh, daar zijn de deskundigen voor. En Wietse van Alten en anderen. Dat, uh, dat is uh, geen discussie. Uh, dat is prima, maar... Je kent natuurlijk wel op een gegeven moment uh, de, de hele structuur waarbinnen een topsport een kans moet krijgen. En uh, ik ben dan coach voor de coaches, hopelijk. En uh, ben voor hun dus denktank wanneer het gaat om strategie en uh, planning en allerlei andere zaken. En dat, uh, dat is me zeer aangenaam. Nou, dat, dus, dat is mooi. En dan keren we nu terug naar jouw echte meetje, zeg maar even wat uh, het EK schaatsen. Um, we hebben net die zes ritten, daar hoeven we niet al te veel woorden van te maken. Eerst eens even het hele toernooi. Het is een buitentoernooi, daar is er van tevoren, dat is eindeloos, dat kunnen we een hele middag, gaan we niet doen. Maar toch even, is het nog van deze tijd om überhaupt buiten te rijden, moeten we het juist gewoon wel doen? Wat, wat is jouw gedachte daarover? Nou, dat men dus hiervoor kiest, heeft mee te maken met dat men alle leden van de ISU, de internationale schaatsunie, dus op een gegeven moment wil bedienen. En, en, en de, de, de, de spreiding inderdaad van dus de toernooi over dus de, de leden van de ISU op een gegeven moment een kans wil geven. Dat is één. Aan de andere kant... Uh, ja, het zijn allemaal professionals, betaalde professionals... met name ook in Nederland, maar ook daarbuiten hoor. En uh, ja, daar wordt, uh, de betaling, het honorering, heeft een basis bedrag, maar daar ja. op een gegeven moment allerlei premies. En uh, ja, dat, uh, dat is afhankelijk van wat je presteert. En hier is de factor dus weer en klimaat natuurlijk een beïnvloedende. Is een beïnvloedende. Vroeger waren we daaraan gewend. Dan zeiden we, het is ook wel mooi, want je moet je slag kunnen aanpassen. Het heeft ook iets met aanpassingsmogen maken. Kunnen we uh, uh, stellen dat de omstandigheden soms moeilijk waren, maar toch relatief gelijk tot nu toe? Of vind je dat er al mensen ongelooflijk nadeel hebben opgelopen dit weekend? Nou, dat kun je niet zeggen. En de beste liggen toch weer vooraan, hè? En dat is eigenlijk uh, ook van alle tijden. Ja. Dat is een eerste plaats te constateren. Aan de andere kant, als je dus uh, zo'n 1500 meter van gisteren ziet, dan, uh, dan reizen mij de haren te bergen... als ik zie inderdaad hoe die laatste ritten moeten worden gedaan. Want dat is, dat is geen eerlijke competitie naar het begin van die 1500 meter. Het is geen dweil geweest. Ja, hè? Nog even voor ons leken. Vandaag is die dweiler wel. Dus ja, we hebben wel snel Het ijs slaat uit. Wat gebeurt er precies technisch met dat ijs? Dat slaat uit, dat zien wij ook. Maar wat, wat gebeurt er dan met de? Nou, ijs? Nou, het is zo dat uh, daar waar dus de lucht altijd een zekere vochtigheidsgehalte heeft. En zeker als er dus laag bewolking is, ook daar in de bergen... dan is er een vochtigheid. En die komt in de buurt van dus dat koude oppervlak, dat ijs, die ijsvloer. En dan, dan wordt dus het vocht wat in, als waterdamp in die lucht zit... maar grenst tegen licht op het ijs, dat wordt op een gegeven moment... Uh, uh, omgezet naar een vaste, dat ja. wil zeggen ijs. En dat zie je als witte neerslag, zie je dat op het ijs komen. En dat verhoogt de weerstand van dus het de glijdende schaats. Kunnen we dan zeggen, als we naar vanmiddag kijken, dat de kanshebbers in ieder geval allemaal tegen elkaar rijden in ritten, dat we wat dat betreft de omstandigheden redelijk gelijk zullen zijn? Dat is, dat is dat is al, al, al meer acceptabel dan gisteren in die 1500. In ieder geval beter dan in die 1500. Dan gaan we naar het Toernooi kijken. Laten we ons eerst eens even op het vrouwentoernooi. De mannen komen, uh, komen straks. Uh, dat Toernooi begon uh, voor iedereen wust teleurstellend, omdat op de afstand waarin ze normaal gesproken denken wij Nederlanders in ieder geval verschil moet kunnen maken met uh, onze Tsjechische vriendin uh, Sablikova, het fenomeen uit Tsjechië, uh, daar ging het eigenlijk al mis. Was jij verrast dat ze zich wel zo krachtig herstelde op die drie kilometer vervolgens? Daar was ik nog meer van indruk dan de wijze op ze de drie kilometer heet. En dat, nogmaals, dat, dat is natuurlijk kwaliteit wat ze gedaan heeft maar zich hervinden na zo'n 500 ja. meter. En ik heb ze natuurlijk voor de televisie heb ik ze dus gevolgd en beluisterd. Ze zat echt in de put en was uh, voor mij in, toen een hele kwetsbare sporter. En uh, dat ze dan doet wat ze deed op die drie kilometer... dat was voor mij dus een tien een, een, een jaar. Neemt niet weg dat met die Sablikova, vorig jaar al drie Olympische medailles, waarvan twee gouden. Uh, in een land waar geen kunstreisbaan is, wordt er dan zo even tussen neus en lippen. Door. Hoe, hoe moeten wij dit schatten? Dit is natuurlijk een buitengewoon nou, fenomeen. Die trainer moet ook iets kunnen. Dat, uh, Peter, ja. dat is de trainer dan. Die, uh, die is natuurlijk uit al een heel groot aantal jaren op een gegeven moment uh, met de en met de topschaatsport uh, dus bezig. Observeert veel. Is ontvankelijk voor allerlei dus discussies. Wanneer het gaat over dus, uh, ja, de, de specifiek vakinhoudelijke zaken. En uh, het is een hele stabiele factor, dat is één. En bovendien, ja, ze trainen ook heel veel in Kalalbo. Hè. Daar, daar wonen ja. ze bijna, dat is hun tweede thuis. En ze kunnen dus onder deze omstandigheden ook, ook de situatie van deze dagen ook prima aan. Maar deze dame kwam, die zei Blikova, kon toen al meteen fenomenaal lange afstanden rijden. Ik heb altijd gedacht, daar concentreert ze zich op, want Olympische titels gaat het om in zo'n land. Maar ze is allengs meer en meer, die 1500 kwam er stiekem bij, haalde ze ook al een Olympische medaille op. Maar die kan ze toch redelijk sprinten ook. Hoeveel... Nou, ze, ze, ze ging wel voorbij haar eigen grens gisteren. Hè? Ja, hè? Ze kreeg een, een, een blessure en dat liet zich niet echt lezen nog op de drie kilometer. Maar nu vandaag, nadat je dus wat rust hebt gehad... en je bent het natuurlijk als arts ook... dat je dan, dan toch wat reactie krijgt van Weesel en, en anderszins. En dat zou dus wel vervelend kunnen zijn. Maar ik heb er nu op de televisie op een gegeven moment... wat zien ja. huppelen en zo in de, op de tribunes in de warming-up. En daar zag je toch weer niks. Maar die blessure, is het ook niet dat wij dat allemaal hopen? Want ik hoor er steeds, nee, nee, ik, nee, ik, nee, ik nee, zie nee, er nee. niet zoveel van terug, toch? Nee, nu zie ik er niks van terug. Dus, dus nee, we hopen. Nee, niet. niet hopen in de zin. Maar ik bedoel, dat er een soort ver, Waar komt dat verhaal vandaan van die blessure? Want nou, van, is, is van het ook een de, beetje. Ja, maar het van kan er ook enigszins. De, de, gespeeld beelden, zijn. de beelden die dus. Nee, nee, nee. nee, daar zijn de mensen dus te nuchter voor. Ja, en dat, dat, dat, dat zit niet in de nee, schaats. Nee, maar ik, ik, ik ken de sportvrouw dan niet zo goed. Ik heb ze wel van nabij al geobserveerd toen ze dus als echt als junior op een gegeven moment al, al zich presenteerde, maar heel bescheiden. Maar Peter Destemeer en de, nee, die hebben dat soort gereedschappen niet hoor. Niet nodig. Nee, en okay. ja, de beelden van gisteren en het Hinkel de pink wat ze dus, ja. dus deed... na de afloop van die 500 meter. Ja, dat heeft toch, heeft, geeft toch het idee dat er iets aan de hand is. Ja. Um, als wij dan kijken, dan is zij met vlag en wimpel toch nog steeds even ervan uitgaande... dat ze heel blijft de favoriete gezien het programma wat komt. Wust 2 en Leenstra, die, je, zou je kunnen zeggen het podium relatief vast staat al met die vrouw? Ja, ik moet zeggen, even los van hoe de volgorde zal zijn... waarbij dus nummer 1 dat voor mij op een gegeven moment nu ook al wel vaststaat. Het zou wel heel bijzonder zijn. En het, ja, goed. Schaatsen, je weet het maar nooit. Nee. Een van de primaire voorwaarden is dat je dus blijft staan. Maar dat zullen we zien. Maar als dat allemaal gebeurt, dan, dan is dat is in die zin dus de eerste plek is teruggeven. En Marleen, die is, die is inderdaad voor mij het hele jaar al op een gegeven moment... een, een verademing ten opzichte van het verleden. En uh, die, uh, ja, die, zit, die zit prima in haar route. Als wij nou verder kijken... Uh, we hoorden net even tussen neus en lippen door... misschien geen Duitse vrouw naar de WK, moet nog blijken. Um, het veld, het is natuurlijk hartstikke mooi... twee, drie, vier en zes. Maar we komen in die oude discussie terecht. Um, ik zie net iemand 37 rond als slotrondje op de 1500 meter. We hadden het over 50 jaar. Jaap Edebaan, ik stel me voor dat er ook nog wel een paar rijders zijn... die dat rijden, of niet? Ik, is het niet te smal? ja. De, de, de, maar de, de, daar waar ik zelf dus in de van het trekt uh, van de Europese kampioenschappen, en wereldkampioenschap zat en trainen, coach was voor nationale selecties... had ik natuurlijk heel subjectief dat ik, uh, dat ik vond dat die competitie hevig was. Als je dan twee, drie stappen afstand neemt en het overziet... dan uh, is een Europese kampioenschap een, uh, een continentkampioenschap. Zoals dat inderdaad in Azië ja. ook gebeurt en ook in Amerika. En uh, het, het gaat eigenlijk om de wereldkampioenschappen. En uh, ja, zo'n Europese kampioenschap is met respect voor de sporters en de deelnemers natuurlijk niet zo, zo intensief bezet. Niet zo intensief bezet. Um, wij zijn een schaatland uh, van oudsher bij Uitstek. We zijn in de breedte, dat blijkt zowel bij de mannen als de vrouwen... ook, ook zeer goed vertegenwoordigd. Maar we winnen dit jaar nog niet zoveel. Hè? We hebben bijvoorbeeld nog nee, geen afstand gewonnen hier. We hebben op we de hebben, wereldbeker hier en daar. We, we, maar... hebben een, we hebben een enorme worsteling gehad... om uh, een beetje vrij te komen van ons verleden. Want wij waren natuurlijk het ja. allrounde land... Hè? En toen dus de World Cups voor het eerst dus in de, de 84, 85 jaar dus, dus, uh, verschenen. Had ik, ik moeite om daar dus enthousiast over te zijn. Want de, de, de blik en de, de focus was op, uh, op Al Rander. Ja. Dat is in de loop van de jaren veranderd. En we zijn veel meer naar dus de disciplines en de afstandelijke afstanden gegaan. En daarmee inderdaad, uh, word, daag je dus een veel grotere groep sporters uit om, uh, om ze te mobiliseren. Niet nationaal alleen, maar ook internationaal. En uh, de, het specialisme van Al rounder ja, dat is niet zoveel mensen gegeven. Iedereen heeft de, de 500 meter en de 500 meter als haar gebied. En schaatst de 3000 meter natuurlijk prima mee, maar dan er, beginnen de problemen. Want... En Rentje Risma was een van de weinige absolute specialisten in het al randen. Oké, okay. wij komen daar ongetwijfeld vanmiddag nog zeer uitgebreid op terug. We gaan nu eerst even naar het verkeer. Het is één minuut over half één. Uh, toch druk op de wegen blijkbaar, Kees Quax. Nou, niet echt druk. Wel een wegafsluiting van de A6, jouw richting Emmeloord. De weg is dicht tussen het afwekt Sint Nicolaas Ga en de Oosterzee. En de reden is een bijzondere. Er is een auto uit meer ingereden. De mensen zijn er inmiddels uitgehaald en de weg is tijdelijk dicht. Watch out, boy. Over Halloween bij, langs de lijn, dat allemaal in verband met Schaats. De eerste muzikale bijdrage kwam van Hol en over man-eater. Maar er wordt ook nog andere sport gehouden, zei ik u al. Want straks in sint michels wordt het NK-veldrijden gehouden. En bij de vrouwen, half twee gaan die van start, belooft het een tweestrijd te worden. Tussen twee grote namen, Marianne Vos en Daphne van der Brand. Beide wereldtoppers in uh, dit specialisme. Rivalen dus ook, die het grootste respect hebben voor elkaar. Vos en van der Brand bereiden zich allebei natuurlijk op hun eigen manier voor op het NK. En eerder deze week, weet u nog, toen het koud en winters was... toen bezocht Edwin Cornelissen de twee rensters. Een paar dagen voor het NK vind je in Sint-Michiels-Gestel veel sneeuw en ijs. Het zonnetje schijnt en ja, het parcours voor het NK staat al uit. Het wordt omgeven door oranje doeken en op dat parcours wordt getraind... Marianne Vos, de parcoursverkenning, noemen ze dat? Ja, inderdaad. Dat is bij veldrijden wel uh, essentieel. Hoe ligt het erbij? Nou, het is nu nog echt hard, hard bevroren, dus het ligt er nu heel snel bij. Als het zo blijft, dan zou het wel echt een racebaan worden. Maar het gaat dooien en dan zal het wel iets veranderen. Maar ja, ik ben benieuwd hoe het er in het weekend bij ligt. Na 160 meter rechts afslaan, dan links afslaan. 30 kilometer verderop komen we terecht in Brabants-Zeeland. U heeft uw bestemming bereikt... Want daar woont de grote concurrenten, mag je zeggen, van Marianne Vos, Daphne van der Brand. Uh, nog niet aan het parcours verkennen dus? Nee, nou ja, goed, uh, ik heb altijd zoiets van, uh, het parcours kan nog steeds veranderen. Dus uh, ja, je kan dan wel geen trainen, maar van het weekend wordt het uh, 8 graden. Je krijgt een heel ander parcours. En ik heb uh, zondag problemen gekregen met mijn luchtwegen. Dus ik uh, moet het verplicht een paar dagen rustig aandoen. Ja, en op parcours kan je niet rustig fietsen. Dus uh, dan kan je maar beter thuis blijven. <truimert> Terug in Sint-Michiels-Gestel, waar een groepje renners oefent op de start. En een bruggetje neemt. Marianne, als je kijkt naar uh, de strijd bij de dames die we zondag gaan zien... Ja, dat zal ongetwijfeld ook weer een strijd worden tussen jou en Daphne van der Brand. Hè? Uh, nou ja, ik denk dat het uh, wel mogelijk is dat wij uh, inderdaad met elkaar gaan strijden. Ik verwacht ook uh, Sander van Pasen daar zeker nog bij. Ja, dan uh, zal het misschien wel spannend gaan worden. Wat is dat met uh, jou en Daphne? Jullie zijn eigenlijk wel uh, ja, de twee grande dames van het veld rijden, hè? Nou ja, goed. Uh, we doen allebei al uh, een aantal jaar. Daphne nog wel wat langer. Maar mee op, uh, op het hoogste niveau. En we komen elkaar natuurlijk dan in de winter heel vaak tegen. En ook vaak uh, in, in mooie duels. Dus ja, dan, uh, dan krijg je... Een soort rivaliteit die dan ontstaat natuurlijk. Maar we, ja, we kunnen heel goed met elkaar overweg, maar we willen allebei winnen. Als je haar moet omschrijven als veldrijdster, wat is het voor een team? Ja, ze is uh, erg sterk, heel technisch. Kan ook uh, één ronde echt een heel hoog tempo rijden. Dus dan, uh, of ze slaat daar de gat mee, of, uh, of in de finale. En dan is het heel lastig om dat te volgen, omdat ze dan ook vaak weinig fouten maakt. Bij het huis van uh, Defnie van de Brand... Uh, ja, vinden we een uh, garage, misschien mag je zeggen, hè? met uh, daar al jouw wielerspullen? Ja, inderdaad. Al mijn fietsen en, uh, en wielen, ja, je ziet ze allemaal hangen. Uh, ja, ik denk wel zo'n zo 40 stijl. Dus, uh... En zo moet het ook voor een wedstrijd, bijvoorbeeld voor dat uh, NK. Uh, ja, waar het toch wel weer een strijd dreigt te worden tussen uh, de twee grote namen. Hè? Daphne van der Brand Marianne Vos. Ja, maar ja, dat is natuurlijk ook wel leuk uh, ja, dat je een beetje concurrentie hebt. Vorig jaar was het uh, natuurlijk heel erg spannend. Marianne lag weg, dan uh, lag ik weer weg. En ja, ik mocht de strijd toch winnen. Dus ja, dan, uh, dat is natuurlijk wel, wel, wel super gaaf. Ze zei, ja, bij Daphne weet je, die kan in één ronde even aanzetten en het gat slaan. Hè? Wat is haar kwaliteit uh, bij het veldrijden? Uh, ja, wat Marianne heel goed kan is, uh, is echt in het rood rijden en, uh, en heel goed afzien. En uh, ja, die gaat echt helemaal tot gaatje. En dan zie je ook wel, als komt over de finish komt... Uh, ja, dan kan ze eigenlijk het ene been voor het andere been niet zetten. En dat is natuurlijk wel een heel sterk punt voor Marian. In het Michiel Schestel is het op het parcours nog steeds aanzetten, remmen... Er zijn al een paar toeschouwers. Moet ja, dan dan nou, ik nog een uh, uh, uh, kopje uh, uw knopje oh, omdraaien en toch nog zijn. blijven fietsen? Maar dat zullen er zondag ongetwijfeld meer zijn. En die zien dan, Marianne Vos, wellicht die strijd tussen jou en Daphne van der Brand. Allebei hebben jullie al wereldtitels op je naam staan, Europese titels. Maar hoe zit dat met de nationale titels? Ja, dan sta ik uh, 11-0 achter. <laughs> dus dat is behoorlijk. Hoe komt dat? Nou ja, goed. Uh, ten eerste, Daphne is wel al, uh, al wat langer... Uh, in het veld, maar ik. Uh, ja, de laatste jaren. steeds. Uh, eigenlijk niet van gekomen. Ja, ik. Uh, was steeds beter. Maar ik voel me nu goed en uh, ik ga nu een keer proberen uh, echt de strijd aan te gaan. Ja, in het materiaalhok van uh, Defni van de Brand. Er wordt dus ook veel gesleuteld hier. Ja, nou elke cross. ja... Uh... Als het vies is, dan, dan zien de fietsen eruit. En uh, ja, het kan nog wel eens zijn dat het een en ander uh, van het materiaal kapot gaat. Ja, dan moet het natuurlijk vervangen worden. En uh, mijn man, die, uh, die is ook mechanieker, dus die uh, zorgt dat mijn fietsen weer helemaal uh, top zijn. Wat betekent een MK uh, voor jou? Ja, nog steeds wel heel belangrijk. Ik heb nu 11 titels behaald in 13 jaar. Dus dat is natuurlijk wel, uh, wel heel erg mooi. Uh, Marian lukt het nog steeds niet om, uh, om die titel voor mij te pakken. En. Uh, ja, op zich wel heel erg grappig natuurlijk, want uh, ja, ze pakt dan wel de wereldtitel. Maar, uh, maar goed, uh, ik wil best ruilen hoor, van trui. Best ruilen van trui, half twee gaan ze dus starten daar in Sint-Michels-Gestel, de vrouw. Wij gaan terug naar Colalbo, de dwelmachines zijn weer aan de kant. De 1500 meter bij de vrouw is gehad. Uh, We hadden een snelste tijd staan van Chicova hier. Hè? Die is verbeterd door een andere Russin, Julia Skokova. Die reed daar 35 honderdste van een seconde vanaf. En heeft de beste tijd neergezet op twee minuten, 4 seconden... en 500 500ste van een seconde. En daarmee zitten ze ver af van de 1,56 die Irene wust vier jaar geleden reed. Maar ja, dat waren hele andere omstandigheden. En dat is een toernooi waar velen het nog over hebben... vanwege de snelle tijden die er toen gereden werden... ook op de 1500 meter bij de mannen. Ik vind het nog steeds een van de mooiste... 1500 meters die ik ooit heb gezien, het duel tussen Fabrice en Sven Kramer... waar Fabrice toen net won. Andere tijden, andere, letterlijk andere tijden. En we gaan kijken naar uh, Ida Njatun. de Noorse, de nummer 8 in het algemeen klassement. Tegen de nummer 7 van het algemeen klassement. En dat is een uh, jonge Tsjechische, Carolina Erbanova. Het zijn vriendinnen van elkaar, je ziet ze veelvuldig langs de baan ook uh, met elkaar uh, optrekken. Eigenlijk samen de warming-up en uh, de working-out altijd doen. En nu staan ze dus tegenover elkaar op deze baan. En die Erbanova is ook best een, een goed talent hoor, want de Tsjechen hebben meer, hebben meer dan... Al Alleen maar Martina Sablikova, wat deze 18-jarige uh, Tsjechische was vorig jaar. Bijvoorbeeld ook derde op het wereldkampioenschap bij de junioren. En neemt het voortouw in deze race op de eerste 100 meter. Komt ze beter in de slag en ze heeft ook het voordeel van de eerste binnenbocht. En dan komt Erbanova met de voorsprong op Idania toen op weg naar de 300 meter. Het is ook niet gek dat Erbanova dat doet, want ze won hier de 500 meter. Ze is natuurlijk een goede sprinter, maar uh, zo gauw de afstand wat langer wordt, dan wordt het toch wel heel erg moeilijk. Dus ik vrees met vrezen voor uh, het einde einde van die 1500 meter bij haar. wat gisteren op de 3000 meter. Toen werd ze slechts 19e. Wat een verschil met die prestatie eerder op de dag op de 500 meter. Banova had wel de snelste openingstijd. Zojuist op die 300 meter. Met een opening van 26-3. En daarmee is ze 89 honderdste sneller dan Skokova. Ja, toen knokt ze zich een beetje terug in de race. Zie je ook terug in de rondetijd. Want ze zat er nog niet helemaal naast. Maar 4 tiende van een seconde zojuist sneller. Beide dames wel wat langzamer. Dan uh, Skokova was in deze fase van de wedstrijd. Ja toen op de kruising met een meter of 3-4. Uh, meer is het niet. Voorsprong op Erbanova. Die nu weer een beter rondje ongetwijfeld zal gaan noteren. Want zij komt uh, door de binnenbocht heen ook versneld. Probeert dat althans nog weer uit bij het oprijden van het rechterstuk. En dan heeft ja toen weer een uh, wat grotere achterstand opgelopen dan daarnet. De bel klinkt voor de laatste ronde. En dat gebeurt in de eerste instantie voor uh, Carolina Erbanova. Met een rondje van 32,5. Ja toen 32,9. Erbanova dicht bij de tijd van de Leidster op dit moment in het klassement. Althans, in het klassement van de 1500 meters. Kokova daar zit ze op dit moment 2100ste achter. Maar dan moet ze wel een goede buitenbocht lopen. De laatste bocht voor Erbanova. De voorsprong is er wel op de Noorse. Dat gaat ze in ieder geval vasthouden. Want de Noorse komt er zeker niet meer bij. Hoewel ze binnendoor mag rijden. Maar de afstand is groot genoeg. Dan finisht Erbanova de snelste tijd. Tot nu toe 2-0, 4-0, 5 de kwaliteit wordt verbeterd. Want Erbanova rijdt een uitstekend laatste rondje met 33-9. En komt uit op 2-0-3-87. Nia Toen op de zesde plek in 2-0-5-45. En uh, die. Uh... Kijken we even naar het klassement. Die staat dan voorlopig uh, achter Erbanova. Op de tweede plek in het uh, klassement. Uh, met een uh, verschil van 7 seconden en 75 honderdste. Straks op de afsluitende 5 kilometer. Maar we krijgen nog een paar uh, hele mooie ritten. De laatste ritten, daar komt het terecht op aan. We krijgen nog drie ritten. En de volgende rit hebben we in elk geval een Nederlandse in de baan staan: Diane Valkenburg tegen Jekaterina Lobisheva. Ja, weten we van dat hij ook prima uit de voeten kan op deze afstand. Lobisheva de Resin die in ieder geval in het klassement op de vijfde plek staat. Ze werd derde op de 500 meter. Ze werd achtste op de drie kilometer. En Valkenburg die doet het ook prima. Die staat zesde net achter Lobisheva. En die werd tiende op de 500 meter. En vierde op de drie kilometer. Die kan zich straks nog wel gaan verbeteren op de vijf kilometer. Want die afstand die ligt haar de langere afstand. Valkenburg en Lovisjeva. Goed gestart. Ze heeft Valkenburg in de buitenbaan. Met een kittige slag. De armen wijd uitzwaaiend naar buiten. Veel kracht zettend op dat toch wel zware ijs. Hier in Kolalbo. Want hier moet gewerkt worden. Dat zag je ook in de afgelopen ritten. Lobischeva komt onderdoor. Na de eerste bocht. De eerste middenbocht die Lobischeva loopt. En zij komt af op de 300 meter. En daar is ze ietsje langzamer dan Erbanova was. 21 ste van een seconde. Valkenburg in deze rit tot nu toe. 2 tiende langzamer dan Directe tegenstandster. Waar ze nu een richtpunt aan heeft. Op de kruising. Maar we kijken echt vol uh, haaks op die kruising. Ze komt nog niet echt dichter bij uh, Jekaterina Lobisheva. Daar heeft ze dan de binnenbocht voor nodig. Waar Diana Valkenburg nu doorheen schaatst. Dan komt ze uh, wel in de buurt van de Russen in. Maar ze zit er nog niet naast. En zo gaat Jekaterina Lobisheva. Met voorsprong. Uh, op weg naar de 700 meter. Ook komt Valkenburg er nog dichtbij. Jazeker. Want het rondje is sneller voor Valkenburg. 29-7 om 29 9. Hebben ze in ieder geval de snelste tussentijden daar op die 700 meter? Lobisheva. Net iets sneller dan Valkenburg. Maar uh, Valkenburg moet nu kijken of ze in de buitenbocht mooi mee kan lopen met uh, Lubischeva. Je ziet er wel naar ademhappen. Je ziet wel dat ze het uh, moeilijk krijgt. En Lubischeva is dan inmiddels goed de binnenbocht uh, doorgekomen. Het verschil is minimaal. hoor. Het is in ieder geval een uh, heel aardig duel als we zijn op de 1100 meter. En daar komt Lubischeva door in de snelste tussentijd. En 16 ronde 31.7, zelfde ronde tijd voor Diana Valkenburg. Die een uh, verval zojuist had van uh, precies 2 seconden. En Lubisheva ietsje minder, maar een voordeel nu denk ik toch wel bij Valkenburg, omdat ze naar de racing kan toerijden. Die gaat pas op het allerlaatste moment voorbij de pion naar de buitenbaan toe, en daar komt inderdaad Diana Valkenburg onderdoor. Dat heeft ze in ieder geval dan goed gedaan. Laatste 100 meter voor de Nederlandse Lobisheva valt helemaal stil. Valkenburg gaat deze rit winnen, en dan kan ze Lobisheva wel eens voorbij gaan in het algemeen klassement. Ze rijdt ook in ieder geval de snelste tijd in 2.01.49. 2.02.70 is de tijd van Lobisheva. En is Valkenburg met die slotronde van 33,2 seconden... is ze inderdaad uh, haar directe tegenstandster van nu. Je-Katerina voorbij gegaan in het algemeen klassement... na drie afstanden. En dan uh, weet ze dat ze daar dus sowieso dadelijk minimaal op de vijfde plaats... haar naam terugvindt. En uh, staan de Nederlandse dames dus direct zo'n beetje bij elkaar in de buurt. Tweede, derde, vierde, vijfde. Maar ja, die ene Tsjechische die staat daar nog uh, uh, toch wel vijf hoog bovenuit. Tot nu toe, althans. Eens kijken wat... Het dat dadelijk wordt. Maar dat is dadelijk de laatste rit. Eerst de voorlaatste rit. De rit van Marit Leenstra. De nummer drie in het algemeen klassement na de eerste dag. Begon gisteren goed met de tweede plaats op de 500 meter. Werd derde op de 3 kilometer. En staat twee seconden en ste achter op Martina Sablikova. En iets meer dan een halve seconde achter op Irene Wust in datzelfde algemeen klassement. Leenstra is in een goede vorm. Ze is natuurlijk de Nederlandse kampioene geworden in het allrounder. En ze is ook gewoon relaxed. Ik kwam maar een nou, half uur, drie kwartier geleden nog... tegen, uh, eigenlijk uh, zo'n beetje bij de cafetaria in de buurt... waar de sporters hun warming-up doen. En ik een kopje koffie ging drinken. Ze dus was heel relaxed. Ze stond nog een praatje te maken links en rechts. Een verschil met Jorien Voorhuis, de nummer vier in het klassement... die weer een strak gezicht had en echt, waar de spanning echt grip op had gekregen. Voorhuis gestart in de buitenbaan. Marit Leenstra gestart in de binnenbaan. Op deze afstand die haar ook ligt. Want op deze afstand werd ze tweede bij de NK-afstanden achter Irene Wust. Ze komt onderdoor bij Jorien Voorhuis, maar die neemt iets meer snelheid mee, lijkt het het rechte eind op. Maar toch is er het voordeel voor Marit Leenstra naar de 300 meter. Ja, het is minimaal allemaal hoor. Voorhuis toch met een lichte voorsprong. Die rijdt er nog net voorbij. 2668, de derde opening. Leenstra vlak daarachter 2679. Ze houden elkaar uiteraard nog heel goed in bedwang. We zien Leenstra daar naar de buitenbocht kruisen. En Voorhuis die dan toch in de binnenbocht meteen al langs zij komt. Dat is goed voor Leenstra. Want daarmee zet ze Leenstra in ieder geval onder druk. Dan weet Leenstra dat ze moet knokken om in elk geval een hoog tempo te blijven houden. Lichte voorsprong nu voor Marit Leenstra, toch? Na de 700 meter. Ze doet eigenlijk hetzelfde als Voorhuis de ronde die voordeed. Lid voor de streep rijdt ze tegenstander voorbij. Door ronde 29-6 heeft ze ook nog eens de snelste tijd staan na die 700 meter. Sneller dus dan Lobisheva. Wat problemen bij Voorhuis om de timing goed te houden. Om die linkerarm goed rustig op de rug te houden. Dat lukt er eigenlijk niet meer. En daar komt Marit Leenstra onderdoor in de binnenbocht. Met die felgele bril zoals we van haar gewend zijn weer op het hoofd gezet. Ook bij haar die arm wat rondslingerend naast dat lichaam. Op weg naar de bel voor de laatste ronde. Ze heeft het gezegd. De 1500 meter die moet de doorslag geven. Dat is haar favoriete afstand. Marit Leenstra rondje 31. 1 Voorhuis 31. 7. Die zakt dus een klein beetje in elkaar. En je ziet het ook bij het uitkomen van de bocht, dat Voorhuis meer moeite heeft om dat tempo vast te houden. Bij Leenstra ook wel, de linkerarm wat onrustig op de rug, maar ze loopt dan een mooie buitenbocht en dan moet ze in de richting gaan van de finish met flinke voorsprong. Op Voorhuis. Die tegenstandster is ze kwijt. Maar nu gaat het om de tijd. Kijken wat haar tijd wordt op de 1500 meter. En of ze daarmee Sablikova en Wüst onder druk kan zetten. Het is in ieder geval de snelste tijd tot nu toe. Twee dubbel blank 95 voor Marit Leenstra. Slotrondje van 33-4. En Voorhuis die finisht in 2-0-2-0-4. En uh, die doet het dan uh, eigenlijk ook wel. Prima vindt zich voorlopig terug op de derde plek. Vlak achter Diane Valkenburg. Voorhuis dodelijk vermoeid. Maar ja, wat wil je na zo'n 1500 meter? Een afstand waar je longen verschroeien. Het is een kruising tussen nou ja, de sprint en toch wel de, de langere afstand. De middellange afstand altijd het zwaarst. ...voor atleten, vooral als het gaat om de zuurstofopname. Goed gedaan van Marit Leenstra. Ze heeft in ieder geval een tijd neergezet waar die andere twee, de laatste twee, zich op kunnen gaan stuk bijten. Martina Sablikova, de Tsjechische, de leidster ook in het klassement. En Irene Wüst, de Nederlandse, die gisteren die 500 meter toch eigenlijk wel een beetje verknalde. Maar daarna ijzersterk terugkwam op de 3 kilometer. En de grote vraag is, kan Sablikova... Ja, het goed houden. Kan, kan ze de Lies goed houden? Want er wordt veel over gesproken. Sommige mensen zeggen het is allemaal toneelspel van die Tsjechische. Anderen die hebben het toch ook echt zien strompelen. Na afloop van de drie kilometer gisteren. En die weten dat die 1500 meter. dat dat toch een aanslag is op de Liesen. Je ziet het ook wel een beetje bij de start. Niet het sterkste punt van Sablikova. Maar je ziet toch wel dat ze daar een beetje voorzichtig van start gaat. op deze 1500 meter. En dan moet Wust maar eens even voluit gaan. Dan moet ze proberen die tegenstandster op te vreten. Proberen met voorsprong straks de afsluitende 5 kilometer in te gaan. Maar dat zou toch mooi zijn als Wust als Leidster in ieder geval die laatste afstand ingaat. Ze gaat in ieder geval als Leidster de eerste volle ronde in van deze 1500 meter. Openingstijd 2656 daar ietsje uh, sneller dan Marit Leenstra. Sablikova onderdoor gekomen op de kruising op. Maar veel meer snelheid bij uh, Irene Wust. die nu al naast de Tsjechische zit. En dan moeten ze de bocht nog in. Dat is dan inmiddels ook gebeurd. Hier gaat Wust een uh, tikje uh, geven aan Sablikova. Hier gaat Wüst meters pakken. Dat doet ze goed. Ze maakt haar slagen technisch gezien ook tot nu toe prima af. Marit Leenstra had naar de 700 meter 56, 43. En hier is Wust. Wüst is sneller hoor. 55, 78. Rondje onder de 30 seconden. 29, 2. Zabliekova, 30 blank. Die krijgt toch een tikje van Wust. En als ik naar Sablikova kijk. Dan denk ik dat ze misschien toch wel een beetje last heeft van die Lies. Hoewel ze nu naar de binnenbocht kruist. En natuurlijk haar sterke ronden die komen nu nog dit kan Ze Ze heeft zich toch ook wel een beetje getransformeerd. Van uh, rijdster op de lange afstand naar een goede 1500 meter rijster. Maar ze komt er zeker nog niet aan hoor. Wüst met voorsprong af op de 1100 meter. En Wust gaat zo voor Martina Stablikova langskruisen op de kruising. En rijdt ook met E2653 de snelste tussentijd als ze die laatste ronde voor de boeg heeft. En dadelijk dus nog de laatste binnenbocht. Dus Irene Wust moet hier een tikje gaan uit Dela Blikova. Maar die heeft nu wel meer snelheid te pakken op de kruising. Komt dichterbij, Irene Wust. Die met een meter of uh, drie voorsprong de laatste bocht ingaat. Sablikova loopt mee in die buitenbocht. Het verschil wordt niet zo veel groter meer hoor. Wüst valt stil. Wüst valt stil bij het oprijden van de laatste 100 meter. Maar gaat wel de rit winnen van Sablikova. En dat gaat zo doen binnen de twee minuten en de snelste tijd. 1.59. 61 voor Irene Wüst. Zij wint de 1500 meter. Zoals je van een Olympisch kampioen ook wel een beetje mag verwachten. En Martina Sablikova in 2.00.37 op de tweede plaats. En dat is genoeg. Genoeg voor Martina Sablikova om Irene Wüst voor te blijven in het algemeen klassement. En zo redt ze wat dat betreft dat klassement. Maar greep ze toch wel ook heel even gelijk weer naar dat bovenbeen. De high five van Gerard Kemkus voor de Olympisch kampioen op de 1500 meter Irene Wüst. Zij zorgt voor de eerste afstandszegen voor de Nederlandse ploeg tijdens dit EK. En als enige dus binnen de twee minuten. Tweede wordt Sablikova en dan Leenstra, Valkenburg en Voorhuis op de plaatsen 3, 4 en 5. Kijken we dan naar het algemeen klassement. Met nog één afstand te gaan. De vijf kilometer. Eerste, Martina Sablikova. Zij verdedigt straks een voorsprong van twee seconden. En 67 honderdste op Irene Wiest. En aangezien ze ook de nummers 1 en 2 waren gisteren op de drie kilometer. Rijden zij in de laatste rit tegen, uh, tegen elkaar. Dat wordt dus gewoon een mooi duel. Derde staat Marit Leenstra. Net nog binnen de tien seconden van Sablikova. Voorhuis en Valkenburg op plaatsen 4 en 5. Maar ruim achter Leenstra. Leenstra lijkt hier zeker te zijn, of dat mogen we wel zeggen... is hier gewoon zeker van een podiumplaats. En dadelijk dus op de vijf kilometer later vandaag... een mooi duel in de laatste rit. Sablikova wist voor de Europese titel. Maar de beste papieren, ondanks die bovenbemelensuren... zijn terecht voor de Tsjechische. En Kremsen hier in de studio nog even richting het nieuws van één uur. Uh, Sablikova uh, beperkte het uiteindelijk toch? Hè? Want het leek even heel hard te gaan, hè? Ik, uh, ik vind dat de wijze waarop iedereen zich heeft ingezet... en, en deze uh, 500 meter heeft gereden, en, uh, is er een zoals hij moet. Ja. En dat heeft ze goed gedaan. Ze kon niet anders dan die... Nee, zo, ja, alles, zo, moest, soort, het. Ja. zo moest het. Uh, je hebt dan als toeschouwer uh, op televisie... dan zitten we te kijken nog ook tegelijk... vraag je nog even nou in welke mate ze dus, uh, de koers volgen op het ijs... die de meest gunstig is in relatie tot dus, uh, de, de neerslag, dus de aangroei van het ijs... Want je ziet dat sommige banen echt veel witter zijn dan de andere. En daar zou je mogelijk op een gegeven moment... Uh nog wat meer winst hebben kunnen halen dan dat ze nu deden. Want ze waren nu alleen maar gefocust zo snel mogelijk naar de volgende bocht... en die op de goede manier aansnijden. Die 1500 meter, we hebben het net al gezien... Zablikova was een lange afstandsrijdster. Dit is een afstand die haar ook steeds beter is gaan liggen. Getuigend dat ze ook gewoon weer tweede. De Olympische speler heeft ze natuurlijk ook medaille gehaald. Hoe moeilijk is het voor een lange... want is een verlengde sprint of is het nou een korte... wat is er eigenlijk? We hebben het er altijd over. Ja, nou goed, dat zal ook zo blijven na deze middag hoor. Ja, maar maar, maar het, is, het is wel zo dat, dat op een gegeven moment uh, de, de, de, de sprinttypen, dus de mensen van de kortere afstand, uh, daar gemakkelijker mee omgaan. Het is ook meer trainbaar, gemakkelijker trainbaar dan dus de, de mensen van de lange adem. De Piet Kleines en ja. dus de Jappie van Dijk en zo. Maar die bij haar zie je natuurlijk toch, wat nu ook gebeurde... dat in haar laatste anderhalve ronde, door haar zeg maar duurvermogen... haar natuurlijke duurvermogen, zei toch, dan bijblijft CQ weer afknabbeld. Hè? Want in zo'n laatste ja, ronde pak ze nou, toch een nou, goed het wordt, het wordt een beetje een technisch uh, fysiologisch verhaal. Maar het heeft met het spiervezeltype te maken... en hoe je dus je, je, je, je, je energie, je arbeid, dus de, de werking ja. van je spieren... op een gegeven moment dus, dus laat functioneren. En daarbij is het zo dat... Uh, dat een, een duur sporter over, over het algemeen meer op een gegeven moment energie levert... Met, uh, met minder afvalstoffen. en Maar, daardoor, maar zou je kunnen zeggen, je en heel kort wel eens bijna nieuws... zij wint dit jaar wat minder tot nu toe de wereldbekerwedstrijd... op de lange afstand. Zou het ook kunnen komen dat ze zich wat meer gespecificeerd heeft... richting dit soort afstanden om een goede onlangte jaar te ja, rijden? Ja, dat is, dat, is dat is gissen. Ja, ja. doe ik graag. Ja, ja goed. Ja, ja, ik, ik geef je er ook volgend gelijk in. Maar uh, nee, ik, dat weet ik dus natuurlijk niet. Dat hè. weet je niet. Dat ja. kun je gewoon maar, alleen maar als je de feiten weet of ze dat inderdaad ja, wel op die manier... maar als het, het echt, uh, echt op aankomt, dan is het wel weer op die lange afstand. Dat verwachten wij ook wel. Wij gaan er even uit voor het journal. Van 1 uur zijn daarna de hele middag bij u terug. Straks de 10 kilometer bij de mannen. De ontknoping Nederland tegen Skobref en Bukko. Hij is 85. Woont in een flat in Den Haag. Ja, Hallo, hoe gaat het met u? Ja, goed, joh. Ja. Opa Piet Albersen. Ik bel u met een speciale vraag.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 De liefde is ongewoon in ieder geval in het toneelstuk Lente van Haie van der Heide, Hoofdrolspeelster Anne wil Blankers is de gast in Kunsthof TV. Ook ziet u Evi De Zij maakt muziektheater over de Berlijnse jaren van de Vlaamse dichter Paul van Ostaien en Lef schreef De eens en dood een verontrustende detective in Kunsthof TV vanavond om vijf over zes op Nederland 2. Dit is Radio 1.